De politie heeft de voorman van Sharia voor Holland aangehouden. Het is een man van uur 9... vrijdag bij een demonstratie in Amsterdam. Geert Wilders heeft bedreigd. Op de V-beelden is te zien dat de woordvoerder Wilders met de dood bedreigde. Een baby die vrijdag ernstig gewond raakte bij een brand in Nijmegen is overleden. De politie is bezig met een groot onderzoek. En omstanders hebben gemeld dat ze voor de brand knallen hebben gehoord. Ook wordt gesproken van een brandbom. Het slachtoffertje overleed vanmiddag in het AMC.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 De film gaat over een ouder echtpaar waarvan de vrouw wordt getroffen door een beroerte. Anneke won drie jaar geleden ook de Gouden palm en toen voor zijn film Das Weisse Band.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 Keep me safe, safe in your shelter. in yeah. yeah.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 Space time.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 En uh, ja, heel Dankjewel. veel uh, succes in je leven. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> U kunt nu luisteren naar een kosmolied dat prachtig gezongen wordt door Bianca Dorsman met als titel Falling in Love with Jesus.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 De politie heeft de voorman van Sharia voor Holland aangehouden. Het is een man van 29 uit Woerden. Hij wordt ervan verdacht dat hij vrijdag bij een demonstratie...